Ja, binnen. Goedemiddag. Ah, mevrouw, mevrouw. Neemt u plaats, maar je. Dus mevrouw... Mevrouw van Hessen, juist. Ja. Ja, u komt voor een echtscheiding. Ik heb u gebeld, omdat ik... Uh... Dat herinner ik me juist, ja, ja. U hebt telefoon telefonisch ingelicht. Uh, zou u zo goed willen zijn, mevrouw, mij in het korte willen zeggen wat u tot deze stap bevolgen heeft? Uh, nou, we zijn zes jaar getrouwd. En ik dacht gelukkig getrouwd, maar... Verleden jaar, toen mijn man op reis was, ben ik door een toeval... Oh. Koremans, u kunt gerust doorspreken, mevrouw, ik luister. Ja? Zoals ik dan zei, mijn man ging op reis en toen heb ik die gelegenheid de baat genomen... om zijn werkkamer op orde te brengen. De boeken moesten nodig afgestoft worden en het kleed... Maar dat komt die zaak al voor, hè? Dan zou ik maar liever even afwachten. Wat zegt u? U kunt gerust doorgaan, mevrouw, ik luister. Het meisje stofte de boeken af en ik ja? bleef erbij om te zorgen dat alles weer netjes op zijn plaats kwam... En toen vond ik een dik pak foto's en brieven. Verborgen achter de boeken. Wat deed u daarmee? Ik heb ze gelezen. Nee, nee, nee. nee, Ik zei wat tegen de cliënten hier. Gaat u verder van. Het waren minnebrieven. Dat leed geen twijfel. U kunt zich niet voorstellen wat er allemaal in stond. Goed, goed. Dan zullen we een aanklacht tegen de mendine. Hm? Maar? Ja, natuurlijk. Natuurlijk vanzelfsprekend. Ja, tot ziens. Tot ziens. Zijn die uh, brieven in uw bezit? Ja, meneer. Weet uw dat? Jazeker. Toen hij de volgende dag terug was, leek hij eerst erg timide. Maar daarna ging hij tekeer, omdat we zonder zijn vinden zijn kamer hadden opgeruimd. Dat kan ik me wel enigszins voorstellen, ja. Uit die brieven bleek dat hij drie jaar een verhouding had. En dat hij die vrouw geld en cadeaus stond. en dat... Ah, meneer van Wemmerdingen, goedemiddag. Hoe gaat het u? Hoe staan de zaken? U kunt gerust doorgaan bespreken, mevrouw. Ja? Hij heeft haar niet alleen geld en cadeaus gestuurd, maar ook een ring. Oma, maak eigenlijk... u zich erover niet ongerust. Nee, nee, die zaak staat er uitstekend voor. Uh, Waarborgsom van 20.000 gulden is de vorige week al gestort, ja, ja. Uh, ha hallo, ha hallo, hallo, hallo, hallo. Ach, je vrouw, wilt u er even wel van zorgen dat... Ah, juist, dank u wel, zeer goed, dank u. Ja, ja, ja. Zo, hier, uh, hier ben ik weer. We werden even afgebroken. Gaat u verder, mevrouw? Maar het ergste waren de foto's. U sprak daar net over een ring, meen ik. Hè? Huh? Oh, oh ja. Nou, er stond in die brief iets over een ring. En daaruit was alleen maar op te maken dat hij dat mens een ring gestuurd had die hij mij beloofd had. Een safir met briljanten. En daar was toen ook sprake van toen hij die mij beloofde. Maar hij had hem natuurlijk niet gekocht. Of eigenlijk gekocht had hij hem wel, maar niet voor mij. Uh, zijn het foto's van de vrouw die die brief heeft geschreven? Uh, de, de waarde van het object is zeer hoog, meneer van Wemmersdingen. Huh? Ja, ja. Wat dacht u? Natuurlijk, ja, ja. Zo om het te te bij uh, 200.000 gulden. Nee, nee, geen sprake van. Uh, wijzen die foto's op uh, intieme verhoudingen? Nog geen twijfel mogelijk. Wilt u wel geloven dat... Ja, op een moment. Ben u toch in gesprek met meneer Van Wemmers? Uh, oh, pardon, intercommunaal, ja. Ja, ogenblik alstublieft, mevrouw. Uh, gaat u verder, meneer Van Wemmers, dingen? Ja, hallo, hier met Koremans. Bent zelf, ja, graag. Waar dat naaktfoto's, mevrouw? Oh, dat niet direct. Dat is te zeggen, je zou zonder overdrijving kunnen zeggen dat als iemand zich zo laat fotograferen. en, en die geeft die foto's dan aan een getrouwde man. Ik begrijp te begrijpen waarom al die cadeautjes worden gegeven, waar u zeggen. Ja. Uh, daar is nog geen reden voor, meneer Van Wemmersdingen. Nee, nee, nee, nee, daar hoeft u dit ongelust over te zijn. Ja, hallo, hallo, u spreekt met Korenbals zelf. Met meneer Overberg. Juist, meneer Overberg. Uh, ik moet u wel tot mijn spijt mededelen. dat u tegenpartij van zijn recht op hoger beroep gebruikt maakt. Ja, de zaak komt nu voor het gerecht hof. Nee, nee, nee. Ik kan niet als uw advocaat optreden, nee. Maar mijn confrater zal uw zaak verder behartigen als u daar met de akkoord gaat. Uh, de kostenspecificatie wordt u toegezonden, meneer van Wemmersdingen. Uh, nee, meneer van Overberg. Uh, Paula Overberg is ernaar natuurlijk. Dat was niet voor u bestemd. Gaat u verder, mevrouw ik luister. Ja? Oh, ik, ik heb de indruk... Nee, het spijt me. Op die manier kan ik niet doorgaan. Tot ziens dan, meneer van Wemmersdingen. Zo... Uh, laat u zich toch niet van de wijs brengen, mevrouw. Mijn beroep heeft me namelijk geleerd met een paar mensen tegelijk te kunnen spreken. Uh, die foto's, zijn die in uw bezit? Die foto's... Ja, dat zult u allemaal aan meester Van Vliet moeten mededelen. En liefst schriftelijk, als u niet zelf in de buurt kunt komen. Ook goed. Meneer Overberg, natuurlijk. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik zal dat arrangeren, natuurlijk. Het zou van groot belang zijn, natuurlijk, als we ook foto's hadden. Nee, nee, niet uw foto, meneer Overberg. Niet uw foto. Ik zei tegen een, tegen een dame hier... Uh, half naakt, zei u. Nou ja, dat is tegenwoordig een relatief begrip. Maar bij mij niet. Ik uh, noteer dus nu vrijdag 13e, exact 15 uur. Prachtig, dank u wel. Tot ziens. Zo. Dat, dat, dat hou ik niet uit. Ik, ik, ik ben helemaal in de, in, in de waar. Nou, maar waarvan? Hm. Ach, lieve mevrouwtje, wij advocaten, wij zouden in een gekkenhuis belanden... Als we alle zaken zo ernstig zouden opvatten als onze cliënten dat zo graag zouden willen zien. Maar het gaat bij mij toch om een levensgeluk. Waarvoor ik volledig begrip heb. Maar bij ons gaat het altijd alleen om de juridische aspecten en alleen daarom. Ook voor, voor dokteren die dagelijks zo'n of 50 gevallen behandelen gaat het uitsluitend en alleen om het probleem van de genezing. Lieve mevrouwtje, als een dokter zich in ieder op zichzelf staand geval met zijn patiënt zou vereenzelvigen, dan was die goede man binnen een half jaar dood. Nee, nee, u had gerust verder kunnen spreken. Mijn hersenen hè, registreren zonder enige jaart alles wat ze horen. Uh, ja, uh, wilt u mij nou zo goed zijn mee te zeggen, mevrouw, of die brieven en foto's in uw bezit zijn? Ja, dat zijn ze. Juist. En wat zegt uw man daarvan? Hij beschouwt het als diefstal. In zeker opzicht heeft hij daartoe natuurlijk in dit geval het recht. Uh, wij zullen er kopieën van laten maken en dan geven we hem de originele terug. Ontkent hij dat het foto's zijn van de vrouw die de brieven schreef? Helemaal niet. Uitstekend, juist. Uh, pardon, ja, ik wat even sturen? Wilt u deze post even tekenen? Ja, geef Ja, maar, even. Dank u wel. Juist. Uh, gaat hij uh, met de scheiding akkoord? Nee, hij beweert dat hij helemaal niets geeft om die vrouw, maar dat hij er plezier in had om haar een beetje op te voeden. <laughs> Op te voeden, hoor ik dat goed. Lacht u daarom? zei verder, niets. Uh, en dat die verhouding al lang achter de rug is. En, en toen vroeg ik hem waarom hij dan die brieven en foto's nog bewaarde. En toen zei hij... Die... Ja, nee, nee, blijf u oh. toch zitten. Ik ben nieuwsgierig naar zijn antwoord. Wilt u mij vijf minuten lang niet sturen? Dank u wel. Oh, dank. Ja. En uh, wat was zijn antwoord? Hij zei dat hij ook wel boeken bewaarde die hij nooit meer las. Of overhemden die hij nooit meer droeg. Zelfs van lege sigarenkistjes kon hij niet afstappen omdat hij ze zo mooi vond. En waarom zou hij dan aardige foto's of leuke brieven wegdoen? Hoe uh, staat hij tegenover uw eis tot echtscheiding? Hm. Hij speelt de verontwaardigde. Speelt, zegt u, speelt. Uh, bedoelt u, ja. Uh, yeah, uh, mag ik u een discrete vraag stellen, mevrouw? Uh, hebt u samen nog... Hmm? Ja, dat wil zeggen tot het moment dat ik erachter kwam dat hij mij bedriegt. Maar sinds die tijd, dat kunt u zich wel voorstellen, dan kan hij lang wachten. Bedrogen heeft, bedoelt u? Hij ontkent toch dat die verhouding nog bestaat? Ja, dat kan ik wel zeggen. Juist, ja. Zo, de post is klaar. Dus hij ontkent, hij weigert toe te stemmen tot scheiding... en hij beweert dat die oude geschiedenis tot het verleden behoort... en dat die avontuurtjes in wezen niets te betekenen hadden. Een post is getekend hoor. Ja, ja dat durft u te beweren. Ja. eh. Ah, mevrouw, uh, kijkt u even naar of ik er niet één heb overgeslagen. Ja, meneer. Uh, verder beweert hij dus dat zijn gevoelens voor u nog steeds dezelfde zijn. Ja, meneer. Alles is getekend, meneer Koos. Prachtig, dank u wel. Ja. Oh, uh, jevrouw, luister eens ja, even. Uh, hebt u kinderen? Ik? Nee, meneer. Nee, pardon. Ik vroeg deze dame. Wilt u dan even. De Nationale Bank van mij opbellen en wilt u vragen of in de zaak Visser contra Makovsky... Visser contra Makovsky, de verschuldigde termijnen zijn binnengekomen. Ja, meneer. Dank u hartelijk. Uh, geen kinderen, deze. Dus. Uh, vijf jaar getrouwd? Zes jaar. Zes jaar, uh, Hebt u eigen vermogen? Nee, meneer. Mm -hmm. Zijn het financiële moeilijkheden? Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel dit. Of uw man geweigerd heeft uw huishoudgeld te geven of dat hij u genoodzaakte door zijn uh, betrekkingen met andere vrouwen, om uh, um, schulden te maken. Nee. Mm -hmm. Dus gelukkig getrouwd. Dat was ik. En u blijft staan op echtscheiding? Beslist. Houdt u niet meer van uw man? Uh, nee. Goed, dan zal ik de papieren in orde maken. Dank u. Maar ik moet u er wel op wijzen dat u van uw echtgenoot weg zult moeten gaan. En dat verder het feit dat u hem uw gunsten weigerde... ...en het recht geeft naar andere vrouwen te gaan... ...zonder dat dit uw rechtspositie gunstig beïnvloedt. En bovendien wens ik u erop dat uw echtgenoot wel verplicht is... ...u een zeker bedrag aan uh, alimentatie te betalen... ...maar niet meer dan dat bedrag. En dan tenslotte dat als u eventueel een verhouding zou aangaan... u, ja, ...dat uw man dan het recht heeft een eis tot echtscheiding in te dienen. Mag ik vragen, uh, bent u op huwelijksvoorwaarden getrouwd? Nee. Ach, dat is nou jammer, hè? Voor hem? Nee, voor u. Maar goed, u zult na uw scheiding in elk geval vrij zijn en doen en laten kunnen wat u wilt, want dat wilde u toch? Hm? Uh, nee, maar ja. De vijf minuten zijn we waarschijnlijk om met keureman. Sprek. Wie zat u, meneer Van? Hé, hey, dat is interessant. Ja. U weet toch dat uw vrouw mij verzocht heeft haar belangen te behartigen? Wat? Ja, ja, zeer dat de kwartier. Maar gaat u toch zitten, mevrouw? Ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, meneer Van Hesse, oh. uh, blijft u toch zitten, mevrouw? Nee, uw vrouw sprong hierop en ik vroeg haar weer te willen gaan zitten. Mm -hmm. <laughs> ik uh, heb in mijn langjarige praktijk uh, de ervaring opgedaan... dat de meeste scheidingen berust op het vooroordeel... dat onze maatschappelijke orde spoedig te gronden zal gaan... als dat niet wordt vervangen door een, een van veelzinnige gehalte... ja, pardon? Uh, welk vooroordeel ik bedoel... Ja, dat had ik te zeggen, natuurlijk. De overschatting der seksualiteit. Mm -hmm. Ook uw vrouw koestert dat vooroordeel en als haar zaakwaarnemer moet ik u wel opwijzen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan echtbreuk. breuk. schoon uw huwelijk gelukkig was tot de dag dat uw vrouw die brieven vond. Hè? Wat zegt u? Huh? Ja, ja, ja, ja. Dat heeft ze zelf toegegeven, juist. Ja... Daar maak ik even een notitie van. Ja. Ja. Uitstekend. Goed, goed, meneer Van Hesse. Ik zal het haar voorleggen. Dan kan ik alles voor de scheiding in orde laten maken. Ja, meneer Van Hesse, u hoort nog wel van ons. Goedemiddag. Zo. Wat wou hij. U zeker overal om de scheiding tegen te houden. Maar daar denk ik niet aan. Oh, nee, nee, nee, nee. Helemaal niet, mevrouw. Je blijft u toch kalm. Hij gaat volkomen akkoord. Gaat hij die... akkoord? Akkoord, Ja. Maar dan houdt u niet van. Me. Interesseert u dat dan nog? Hij gaat niet alleen akkoord, maar hij accepteert al uw voorwaarden. Hij zal niet alleen zorgen dat u niet tekort komt om te leven, maar hij wil zelfs een deel van zijn vermogen aan u afstaan. Maar dan wel onder één voorwaarde: dat u er niets op tegen zult hebben dat hij de rest van zijn leven samenleeft met de vrouw waarvan hij houdt, met zijn minnares. Een vrouw die dan vanzelfsprekend zijn minnares is. Ja. Waarom maar meteen? Waarom neemt u niet meteen drie? Hij wil er maar één. Ik zou zeggen, u kunt op die voorwaarden zonder meer ingaan. En wie is die vrouw? <laughs> Dat bent u? Ik? Ja? Onder die voorwaarden wil hij scheiden. Neemt u het aan, mevrouw? Dat is nou weer net wat van hem. Om mij op die manier te willen vangen. Zo'n mispunt. Maar zo was het nou altijd. Je had nooit wat op hem. Wie weet u, hij is onder het teken van de vis geboren. Ah. Glibberig. Zo heb je hem vast en zo is die weg. Ik ben namelijk ook een vis. Oh, pardon. Gif niet, gif niet. En wat mag ik hem zeggen? Zegt u hem... Zegt u hem... Ik denk hem niet aan om me van hem te laten scheiden. Nooit. U kunt makkelijk lachen. Hij was het toch, die wilde scheiden. Pardon? Natuurlijk. Hij wilde toch een liefje hebben? Of mij? Of een ander? Dat is een subtiel onderscheid, wilt u zeggen. Huh? Hmm? Nee. Maar u zult toch wel inzien dat ik gelijk moet hebben. Zonder meer. Spijt me alleen voor u. U mist nu een mooie echtscheiding. Ach, oh, lieve mevrouwtje, een echtscheiding is zelden zo mooi. Een goede dokter opereert ook alleen maar in het uiterste geval. Mag ik u groeten, mevrouw Van Essen? Dag, meneer Keurmans. Dag, mevrouw. Ja, ja, dan zeggen ze nog dat de rechte weg het snelst naar het doel leidt. Wel nu, niet in deze wereld niet. Met Koeremans spreekt u? Ja, met Koeremans.